We gaan verder. De regel 13. Ik ga na de dubbele punt ga ik het vertalen. De, hier is absolute concentratie alsjeblieft. Eigenlijk dat is eigenlijk het eindstation. Eindstation het hoogste wat het is. En zoals we hebben geleerd. Het is allemaal voor ieder van ons. Voor ieder van ons is het wel. Haalbaar. Dus daar gaat het om. Ieder moet het halen. Of nieuw, of wel, liever, zo so haal mogelijk. 13. Nog een keer. We zes soort, en dat is het geheim van Ben Ishgai. De zoon van de levende mens. De levende man. We enzovoort. So Dubbele punt. Piroch. De uitloop data, want jij weet. 14. Sri Njana Zivuga ze dat de kwestie van deze Zivug. Deze overkuppelende Zivug, verborgen Zivug. Hoe biv Zivug, shel Gmaratikun, dat is van een het aspect van de Zivug van Gmaratikun, van de uiteindelijke correctie. 15. We en ten aanzien van ons is het persoonlijke gmartikon, dat kan je in je leven bereiken. De uiteindelijke gmartikon, ja, in een algemene aspect, dat komt wanneer het komt. Maar ieder moet zorgen voor zijn eigen gmartikon. We zullen hoe een zijn geheim is, of de essentie daarvan, is, als je hoe ga de overkupelende zivug, le hola zivugim van alle zivugim zestien, wahakomot en de niveaus, so parzufim, schrijats u, acharzo, die uitkomen, of zou, Zaude uitkomen, zullen uitkomen, de ene achter de andere. Ba Meshech schiete alfeschni. In de loop van 6000 jaar. 7. Asher koilhauer rood Waarbij al deze lichten samen. Dus lichten uit de zivugim. Van de zivug komt licht. Met kapzim versammelen zich. 18, Bo Bavat zich verzamelen zich in hem, in die Zivug, in één keer. Walderach ze en daardoor, Gamp genad, dus dat is wat het licht betreft: dat allemaal in één keer, alle lichten van alle Zivugim, zullen dan zich verzamelen in één keer in dat licht van Gmartik. Maar aan de andere kant hebben we nog wat man. Dus van het lichten heeft hij ons verteld. Al die lichten moeten verzameld zijn als gevolg van alle zivugim. Wij zijn op dergelijke manier, gamp genaat man, ook het aspect man, dus van beneden wat van beneden komt. Aulim, le zivuga ze, welke man stegen op, 19, voor deze, ten behoeve van deze, ze woegen, kolelet betocha, die bevat in zichzelf, kolpe genata jesurim, let op, alle aspecten van leed, al het leed wat er geweest was. 20, we hauen aschiem, en alles straffen, straffen, of zeg je dat, die niet die onthuld werden, beschieten niet, gedurende die, in die 6000 jaar, ze, ze, in door eine, de ene achter elkaar. Duidelijk? Dus al de man zal dan verzamelen zich, zal dan overkoepelende man zijn. Van al het leed, van al het leed betekent natuurlijk ook elke man die wij op. op doen opstegen, ook een vorm van leed. Duidelijk. Leed om willen van het lief, van de liefde en niet van dat. Dus ook leed. Duidelijk, je moet jouw zin, als het ware, omdraaien, jouw wens om te, om te ontvangen, voor jezelf in een wens om te geven. Je kan het niet zonder leed, ik bedoel niet leed, of oh sorry, niet leed hebben gezegd, maar verdragen. Door het verdragen, niet leed, maar toch wel een vorm van overwinningen. Eigenlijk. Dus dat is allemaal zal so, in alle leidens, alle leed en alle, alle straffen, alles wat uh, zal dan in één keer verzamelen zich zal zich verzamelen in, in die overkoppelende man. Net zoals overkoppelend licht is overkoepelende man. 21 na de punt. Olivier één Eén kets shel Hakoma 22, hajatzaad, mizihukze. Vihi. Mashvita. Mashvita, beter te zeggen. Mashvita. Haklipot 23. sitra Achra, Laneza. Let op wat je ons vertelt. Kijk, dat is iets wat je leert en je ziet het. Dat het meetbaar is. En tegelijkertijd is het eindstation en eind hoop dat er is. En dat moet kracht geven om alles te doorstaan. Let op wat je ons vertelt. Als je dat weet, als je weet dat het einde zal goed zijn, dat al geeft al een kracht. Bovendien, het is gewoon een eenvoudig geloof. Boer geloof. Ook dat is goed. Maar hier kunnen we nog meten dat. Het is precies. Het spreekt tot verstand. Tot alles spreekt. Let op. Oli En 21. En daarom. Een kertz legavaha. Er is geen einde. aan de hoogte. Schela coma Van het niveau. 22. Hijot zat. Dat uitkomt. Uit deze zivug we hier en die en dat niveau dat uitkomt dat op uiteindelijk de laatste het laatste niveau van het licht dat komt we hier must be daar en dat licht dat niveau um, teniet uh, doet de klipot. Doet ophouden, beter. Masbita, dat is net van het woord so, Shabbat. Van hetzelfde woord. Dus doet ophouden de klipot 23. We gaan Sitra Achra lanetzach. En de Sitra Achra doet ophouden, oftewel, te niet gaan van de klipot en de Sitra Achra lanetzach, voor eeuwig. Dus. Dan zal geen plaats meer zijn, want dan dat licht zal komen dan tot, de, tot en met de Wereld-Asia. En dan zal dus de klipot en de Siderachra zullen, oftewel, oftewel de oorzaak van elke dood, zal voor eeuwig zal, uh, verdwijnen. Punt, waar is het zo? Shehu Hamayen, 24 dogren Akolim kol ha'orot u beshitah 25 Alfishni ni hu nikra ish rav polim 26 ub genatamal gut akol kol ha'man 27, waar is zo rimsje, niet geluubje, schiet 28 me Dat was ik op zoek, ja, dat kon ik niet vinden. Dat. Maar ik was nog niet klaar, ik, toen als toen ik dat zou gevonden, toen zou ik ook niets van kunnen smaken, maar dat is wat ik had gevonden. Deze pagina heb ik, voor deze pagina heb ik, was ik geboren. Om deze pagina te lezen was de moeite, is, de moeite waard om te leven. Want dat brengt leven. Echt, dat werkelijk brengt leven. Ik voel nu geen klipot in mijzelf. Alsof die er niet zijn. Nee, nergens. Waar zijn ze? Omdat uh, die zijn nu op dit moment non-actief. Natuurlijk, ze, zijn ze, hebben, ze zijn, hebben zich verstopt. maar die kunnen niet elkaar. Ik doe schrij, heel geen kan niet elkaar kunnen niet onder één dak blijven. Maar kijk wat je zegt ons. En nu geef je ons definities uit de zoger. Wij weten dat er twee dingen zijn. Ja? Licht, of datgene wat licht brengt, en datgene wat man opbrengt. Die twee. Ja? Okay. En nu ga je ons definitie geven. 23. Goed opletten. En nu zal je zien ook de... Het belang van de Jezot altijd moeten we in de gaten houden. Waar Jezot, let op, en de Jezot, Shehuma die heeft Amain Duchin, die heeft Madde. Mad is dan schrijven we voluit Amain mannelijke wateren. 24. Hakolalim kolau rood. Welke mannelijke wateren äh, bevatten alle lichten, die uitkomen in, de 6000, in het 6000 jaar, gedurende 6000 jaar, hoe 25 nikra deze jesod soud, nikra heet ishai, de levende. Ischai, de, de levende man, Rav de groot uh, van daden. Dat is in de taal van de uh, Torah. Zo so zijn naam is, een heilige naam. Alleen deze naam is ook heilig. Dus Ischai, levende man, dat is Jesod. Want Jesod is altijd Chai. En daarom moeten we zo so altijd opletten van Jezus. Jezus is levend. Gij is levend. En dat is altijd Jezus. Jezus is de bron van het leven in de mens. Al denken we dat het anders is. Uh, is Gij de levende mens, De levende man. Letterlijk. Raf boalim. groot van daden. 26. Dat is dus je Al het licht komt van hem naar de malchut goed natuurlijk. Uiteindelijk. Dan, dus in de Attik, wanneer de man komt, ja, man komt naar de malchut, goed. En de je in de Attik, die geeft dan dat licht, dat volledig licht van de marticoon aan de malgoed. goed. Of je het allemaal goed. En het aspect van het Malchut, ook Betochakolah, man. En het aspect van de Malchut, let op, die bevat in zichzelf de hele man, de volledige man. 427. Man betekent, het, wat betekent? Man betekent dus alle gebeden, alle goede daden, eh, Torah leren van de Torah, et cetera. Maar bestaat nog eh, leid. Leid ook. Wordt toegevoegd aan de man. Goed opletten. Dus aan die man wordt ook leid toegevoegd. Oorlog en alles. Was, want dat is allemaal ook een soort Correctie. Dus de malgoed, het aspect malgoed, die bevat in zichzelf de hele man. En, let op, en 27. Yesorim. A je surim. En leid. in het meervoud. Kan het in het meervoud? Dat kan niet in het Nederlands. Leiden. En late en al het late. Schijnigeloos die dat het welk late en man werden onthuld in gedurende 6000 jaar. Hier niet graag zij heet mecapziel. Dus de malchut heet mecapziel. En mecapziel bestaat uit twee dingen. Mekabets betekent hij hey die verzamelt of zij die verzamelt. En dan Kel, en Kel is Hashem, is de naam van Gesed, van de naam van de schepper in de hoedanigheid van Gesed. En de meeste engelen, de meeste engelen, die hebben dan de uitgang, uitgang de naam uitgaat op, op Kel, Aleph, Lamed. Ja. Niet is ook een engel, natuurlijk uh, ze, 39, dus duidelijk, ja. Dus Ishai Raf Boelim, de man, de levende, eigenlijk het, het de levende, de levende, de grootte van daden, dat is zeer want hij moet het geven aan haar, en zij heet me kaptieën, die malgoed, die overkoepelende malgoed weet ik, Koen. 29. Natuurlijk, die materie ook van deze naam, van die goed. daar valt veel dingen, kom, kom wel verder, ah, later. 29. We zijn Amro. Ben, is, ga Da, tzadik, haj, tzadik, vsehik, tzadik, normaal moet je zeggen, maar het is vaak, wat je zo, tzadik, tzadik, chay, dertag, almin, Ki more, tamid, is-sode eenen dertag, aamashpija lenukva asher אין לו ממקום בדכיבול, תвен דירתה ליצורה חטמו, באלקן ניפחנ, שאין נוחהי רג דירת דрин דירתה באלמה, דההינו בנווקה, ביהי תומאש <תקפק> פיא, <תקפק> אלא אוקח הירסדיס. Absoluut. Voortreffelijk. Als wij dat weten, als wij dat steeds daarop letten, dan weten wij dat in elke ziwoek precies hetzelfde moeten we doen. In elke bijzondere ziwoek. In elke kleinste ziwoek die wij maken. In kleinste correctie die wij maken. Let op. We zijn Amro 29, dat is wat hij zegt. Ben Ishai, de levende of. De zoon van de levende, de le van, van de levende man. Dat tzadik. Dat is de tzadik. Dat is de rechtvaardige. Gai almin. Levende van, van de werelden. Wat betekent dat, dertig? Zo wordt hij ook genoemd, altijd, Jezus. Gai almin. De levende van de werelden. Wat betekent dat? Hashem Hazze, van deze naam. Zie je, deze naam, tel nou de woorden, is echt een heilige naam deze. Deze naam kan, als men weet hoe, deze naam kan een leven brengen. Kan ook, deze naam kan ook letterlijk mens, mens, mens doen uit de doden opstaan. Deze naam, als men weet hoe. Ben, let is kijk hoeveel woorden, ben is, chai drie, da, zadik hai almen, da niet. Maar ben is, hai drie, maar zeven, zeven letters, ben, is, chai, dat wilde ik zeggen. Ki, dertag, ki, hashem shem, niets kan komen van boven, dat maakt de mens, dat de mens do, kan doden. Dus bestaat wel, maar ki, kan je nooit besweren, kan je nooit dat, Moshe heeft dat gedaan met het Egyptenaar die hij doodde, met de naam van Hashem heeft dat opgenoemd, en die dood ging. Maar dat is alleen ten aanzien van de Sita Achra. Dus de citra agra kan wel doodgaan. Door de heilige naam. En omdat het alles is in één mens. Dus dan door de, door de heilige naam eigenlijk. Uit te spreken met de intentie. Met de kawana. Gaat jouw klipot die in jou zijn. Die worden dan een copyclaimer. Ja, ja, hoe? Want dan door deze naam haal je ook vanuit de klipot. Wat zij hebben opgeslokt door jou, door dit of door dat, door dat. En dan wordt zij minder, ze heeft dan geen voedingsbodem. En dan daardoor gaat zij uitsterven bij zichzelf. Niet uitsterven eigenlijk. Eigenlijk zij worden, ook wordt zij ook getransformeerd in het geven. Uiteindelijk alles wordt licht. Eh... Uh, wat betekent deze naam? Hij zegt Tzadik Hai Almin. Dat deze naam is rechtvaardige levende van de wereld. 30. Ki Hashem haze van deze naam, More Tamit altijd leert, let op, Allah Yisot, over Yisot. Verwijst altijd naar de Jesuut. 31. Hamashpiela Die welke Jesod geeft aan de Nukwa. Asher een lo ma kom. Let op. Heel belangrijk wat je zegt. Dat die geen plaats heeft om. Hoe zeg dat. Geen kli heeft. Geen bijt geen Geen reservoir heeft. Om. Let zorg gaat smol. Dat je zot let op. Je zot heeft geen plaats. Om verzamelplaats. Of een uh, reservoir. Een huis. Behuizing. Behuizing voor zichzelf. Goed opletten. Dus uh, uh, aan zichzelf geven. Hij heeft geen zin. Hij heeft geen plaats om te. Om. Wie is, de, wie is de verzameling, wie is de plaats om alles te ontvangen? Dat is maar goed. En niet is so. Dus hij heeft dus geen reservoir om te ontvangen voor zichzelf, voor zichzelf. Voor, voor eigen behoefte. Wij kent 32 en daarom niet wordt het geacht. Schijt nog let op, raak bealmen dat hij levend is alleen in de wereld. En de wereld is maar goed. Dus hij is levend, Jesod is levend alleen in de alma. In de wereld. Alma is een Aramees voor wereld. De Ainu. Dat wil zeggen, Banukwa. In de nukwa. Beheer Thomas Pia om omdat hij geeft aan haar. Isod is levend alleen in de nukwa omdat hij geeft aan haar. Het is een groot geheim. Hoe dat in elkaar zit. Het is erg speciaal. Dan begrijp je nu dat. Als grote rabbi. Als echte rabbi. Dus niet traditioneel wat ze daar doen. Maar echte grote rabbi. Als die zijn vrouw dood is. Zoals bijvoorbeeld Baruch. Dan. Over enkele dagen, over één week moest je dan, staat die dan te truren, normaal moet je dat doen, volgens de wet. En dan direct zei je dan, nieuw, zoek mijn een vrouw, zoek een vrouw, hij was al, hij was al boven tachtig. Dan had hij een vrouw nodig, ik bedoel, direct een vrouw, waarom? Geestelijk, bijna. Hij wilde ook geestelijk vrouwen ik, niet zo, de, de niet zo, wat ik zeg alleen, je jesot en nukwa, dat bedoel ik, mannelijk en vrouwelijk. Het heeft niets te maken met uh, mannen, mannen, mannen, mannen, mannen, vrouwen, maar altijd je jesot en nukwa. Dus hij moest altijd, hij moest direct dat, want dan heeft hij het gevoel, hij heeft dat uh, als het ware aan iemand te geven, geestelijk. Goed opletten, dat is altijd zo. Maar natuurlijk, alles is in één mens. We leren dat alles in één mens. Een mens kan alleen leven, zonder iemand, en geven aan, via de je aan de wat terwijl hij alleen is. Er waren zeer grote rabbies, die adviseerden anderen om te trouwen, maar zij trouwden niet. Zelf trouwden niet. En zelfs berispingen kregen van de, van de grote Torah geleerden. Ik wil niet het naam noemen. Nee, maar een groter raam. En hij zei, hij verplichte iedereen te trouwen. Maar hij niet. En toen de grote, de grote Torah geleerde, staat ook in de, in de perkeerwoord In de um, spreukende vader. En toen kwamen die uh, rabbijnen naar hem toe, die, die echte, dus die Torah geleerden. En ze zeggen, nou en jij? Hij zegt, de Torah is mijn vrouw. Okay. Okay. En hij was niet de enige. Uh, 34. Welken nikra tzadik hay almin en daarom heet hij de jesot, heet tzadik, de rechtvaardige... En we weten dat zadik is ook hier, ja, dat D90, Serantin, is, we hebben geleerd. Da, daarom heet die rechtvaardige, Gai Almin, levende van de werelden. Want de werelden zijn die noekwa. En in het meervoud, twee noekwa, Hij, ver, hij verklaarde dat niet, maar Almin no, al werelden zijn. 4 en der taak. Aval goze Aval Hu. Metsuyan. Metsuyan of Metsuyan of Metsuyan. Metsuyan. bashem Rav paalim. Shapiru hu Ze sen der taak. dechol uvdin. We hold Chayalin Alayn. Schuud, de linker de eerste rechel. Kolel Ata Bahamade schlo. Kol Hamasim, Hato Wim twee. We hold a Madrigot, Ailionot man de Schiete alfu schniepunt. De rechterkolom onderaan de regel 34. Dus hij spreekt nu van de Jezot, van de overkoepelende Jezot. Reken je nog? De overkoepelende Jezot. Jezot van de Zivouk, van de Zivouk zal plaatsvinden in de Atik, tussen de Jezot, ja, van de Atik, die overkoepelende Jezot. En de maar goed, daar. Dus dat is de overkoepelende Jesot. Die dus al het licht heeft, daar al het licht voor uh, de Lacher. Voor de Gmartikun. Avalba Zivu goze ze. Maar, zegt hij, in deze zivug, Dus deze laatste overkoepelende, verborgen zivug van de Gmartikun. 35. Hoe met zijn? hij is aangeduid, deze jesot is aangeduid door de naam Rav Let ook dat is een heilig naam. Rav Polim de uh, f, uh, grote van daden. Shapiro dat dat betekent. hoe dat dat betekent. Zesendere. Dat is wat de zoger zegt ons in die superlatieve, die ze gebruiken, die overtreffende trappen. Maar hij de hol uwdin dat hij he de Heer is van alle daden, uh, we holen hijjalin alayin en alle hoge krachten. Shehu wat betekent dat? Shuhu in de linkerkolom, de eerste regel. Kollel dat hij bevat nu, verzamelt bevat nu, in de mad, in zijn mad, bevat hij alle kolama simatovim, alle goede daden. Twee. we kolama regota en en alle goocher traptraden. Schijnigalu die onthuld worden, baseert harze de ene na de andere. 3. Ba Meshe man in de loop van de tijd van de shite alfishni, van de 6000 jaar. Dat zit dus in deze naam Raf Poalim uh, inbegrepen. Dat duidt aan. 3. Dus Ben Ishai, dat is wat ik zei, de zoon van de levende. Dat is, hij vertelde ons dat het is een jesot die geeft aan de noekwa. Maar deze naam, Rafpolim Polim geeft toe, geeft extra aan dat het betreft de, uh, de laatste jesot, de jesot van de gmartie Die alles bevat in zichzelf. Uh, Kie, drie. Drie na de punt. Nog een klein stukje. De gaan is geweldig als we het afmaken. כי רמ קולמ פיר נית капט סובו ata בavad אחד. ומידחדשים ба אורפאי הילيون, ביותם им מימנו בavad אחד אל הנוקה. זה. בילחננו ניקרב שם ארע פולין. Ki hem, want zij, al die goede daden en die hoge traptreden, et cetera. Kulam, niet kaptzubo, allemaal verzamelen zich bij hem. Nu, bij wat acht? in een keer, in een klap. Dus in de gmartikun. Alles wat goed gedaan werd in de wereld, alle hoge traptreden, et cetera. Om hadden en die worden vernieuwd, Baor in het hoge licht. Vijf. We jotsi, mimenu, en zij gaan ervan uit, en zij komen uit, oftewel verschenen van hem. Bawat achat elenukwa. In één klap, in één keer, in één klap gaan zij uh, naar de noekwa. Zes. We lachen, en daarom. Honikra heet hij in de naam Rav Polim. Veel, veel van daden. Ja, Rav betekent vele. Hij is veel van daden. Want er komen dan goede daden, zoveel in zesduizend jaar. Dat is dan ook vele van vele daden in hem zijn. Punt. Of groot van daden, vele, veel van daden. Zes. We omer. Begin van de kulhu nafke mine. sim kulam bavat, achat acht el anukwa. We omer, dat is wat de zoger zegt. Kijk nou, de woorden van de zoger gaat je ons ook verduidelijken. Begin de kulhu omdat alle, allen nafke alen allen gaan van hem uit dus alles alles wat er geweest, alle allen gaan van hem uit, dus verschenen van hem So im kulam acht achat, elanukwa, dat zij komen van hem allemaal uit in één klap naar de nukwa. en dat is natuurlijk de nukwa die hij noemde mekapzieel 8. Daar staat het verder in de zorgen onze zogenaamde einde dus de regel 2 boven in de regel in de, op deze pagina de regel 2 in de bovenaan staat het Hashem tzivaot ihu en dat is wat hij zegt ook Hawaya. tzivaot ihu ot hu 9 bakhol hayali Рашим гу верав пикула. кула тін кула кломар, ки ата негле бо ашем Акадош, Гашем гавая елев циваот шегарей гу ata twalov, od be kúlgu tseva od shilov, ligjeto rasum, mikole der tin, uvdin, rav, mikula, vygu Midgadel Fertin V.O.L. beharato Al-Kol Eil. Acht. Avaya tsevoot IU. Hij is Avaya tsevoot. Avaya van de Leichers. En de legers, natuurlijk, alles is wat de legers betreft, dat is, uh, wij doen met dat that legers, dat zijn uh, alle krachten die het BIA zijn. Otohu Bachol Chayarintele, hij is de en het teken, het teken negen Bachol Chayarintele in al zijn krachten, of in al zijn uh, leger legers Of in al zijn krachten had ik gezegd, maar ook in al zijn legers ook dus, kan je zeggen. Nee, ik ook ja, ik Ja. Goddelijke krachten, dus daar ja, zijn woord. die Rashimhu uh, Rashim hij is uh, opgetekend veraf mikula. Hij is opgeschreven, We dus, uh, zeg het Aangetekend of opgetekend, letterlijk. Dus um, eigenlijk aange, uh, aange, aangeduid, aangemerkt. Weraf Mikula en, gro en groter dan allen. Kim. Wat betekent dat? Hoeveel woorden die van duiden op de het hoogste van hoogste. Klomar. Dat wil zeggen. kiata ta wat nieuw. Dus in de gmartie kun. bo we ontgult werd in hem. Hashem akadosh de heilige nam seva od. Hashem van de leijkers. Elf. Be shlimutogane in de verheven volmaaktheid. Shaharehu Vandi want hij is nu, het teken, bakulhu, Shalo in al zijn legers. Ligiot arashum, omdat hij um, ingekerfd is, mikol uvdin vechayalin van alle daden en alle krachten, dus in alle, alles wat in de 6000 jaar is, natuurlijk alle Rishimot, heeft die dan in zichzelf, draagt die in zichzelf. We horen raaf Mikula en hij groter dan allen is. Waarom? Allemaal zijn ze deeltjes daarvan. Ja, elke is een, een fragment. En hij, die is zood van de Gmartikun, is de overkoepelende, hij verbindt ze allemaal, en daarom is hij groter dan allen. We hoe met en hij uh, is groot geworden, en we olle Harato, en steekt op in zijn schenen boven allen. Omdat het Gwartikon is. Nou, dat is dat deze ot, die hebben nu afgemaakt zijn hoogste dingen die er zijn. En voor ons van groot belang. Want we zien het wel dat wat hij ons vertelt, dat dit de Torah is van na de komst van de machine. You know it? Van wat gaat gebeuren na de komst van de machine? En de mens kan niet zeggen dat, kijk, wat, kijk, wat, men zegt. Ja, <laughs> dat wij zijn gewone, gewone mensen. We willen niet, we willen gewoon hier op aarde zitten. We willen elkaar heusse uh, doen. We willen genade doen aan elkaar. We willen elkaar helpen. Die heeft een oude bed nodig. We brengen hem een beetje. Hij heeft, een, uh, heeft kinderen nodig. We brengen hem dan. Uh, uh, we we, we, hebben, ja, we, hebben, we geven, geven hem dan. Uh, een oude poppetje of zo. Begrijp je? Dus die helpen met elkaar. Met elkaar gezellig met elkaar doen. Nou dat is wat God aan ons heeft gegeven. En dat willen we graag. Alleen dat is voor ons. als iemand is in een ziekenhuis ligt, dan gaan we ook daar naartoe. Dan gaan we daar naartoe. doet We gaan met de trein. Maar, maar dan ga ik het um, declareren als taxi. Dat doet er niet toe. Alsof ik de taxi heb genomen. Dat is een beetje verdienen natuurlijk. Moet je ook bloemetjes kopen, et Maar ik weet een grap. Maar men wil dat leven alleen hier. En men denkt dat op die manier. Men. De wil van Hashem volbrengt. Het is ja. niet zo. Alles is, Alles is nodig, maar. Is en men gaat alle dingen doen en men denkt: ah, nou, dat komt dan op mijn hmm. toekomstige rekening. Daar, ik doe goede daden. dat is goed. Maar het is niet genoeg. Het is niet dat ik zeg: het is. Hij moet het niet doen. Ik zeg het niet. Maar het is bijzaam. Het is, is precies, het is bezig. Het staat ook geschreven in de gewone Torah. Het staat ook in de wet, staat geschreven in de uh, sholchanaruch. Dat is dus de, zeg je dat, de wet, hoe moet een mens, uh, mens zich gedragen om in overeenkomst met de goddelijke krachten, met de wetten van het heelal. Dat als, laten we zeggen, dat mensen zitten te leren in een leerhuis, Torah leren. En er komt iemand dan lopend naar binnen en die zegt, ah, daar is iets moet gebeuren, ge er is iets mitzwa, iets moet een eh, voorschrift. Iemand bijvoorbeeld uh, moet nu naar een ziekenhuis gaan, snel daar is iemand ziek, is, of iets anders, een andere ding, iets wat met handen en voeten je moet doen. Nou, daar zitten verschillende mensen hier te leren. Dan, wie meer geleerd heeft, hij moet niet opstaan van de Torah. En snelle daar ergens, rennen daar ergens daar naar, naar, eh, naar iemand daar om, om even de, zijn tijd te verknoeien aan iets wat iemand anders. zijn mensen altijd je graag dat willen doen. Want in dat, in dat leerhuis zitten altijd jongens die alleen maar uitkijken. Nou, laat mij nog laat mij even iemand eh, nog iets wat doen, dan die rent direct uit het leerhuis. En het is gelukkig dat hij niet hoeft te zitten nu daar, maar die dan, dat die dan moet je altijd leren, dat verschrikkelijk, dat allemaal dingen die dan, die, je dan saai, en dan gaat hij eventjes daar naar het ziekenhuis, wat hij ook doet. Of iemand, iemand bijvoorbeeld naar een, uh, naar een, uh, de laatste plaats, naar een begrafenisplaats brengen. geweldig, nou, kan je ook een borreltje nemen daar, en van alles, dat is gezellig. De, een beetje huilen, een beetje van alles kan je doen. Dat is traditie. Kijk, pak je dan natuurlijk. Hier zit je dan al, zit je zijn broek te versleten. En daar kan je iets, iets pakken of zo een beetje eten. Maar, dat. maar hij die dan, iemand die dan echt tot de Torah leert, die mag niet opstaan zo, maar Staat zelfs in de wet van de traditioneel wat men noemt. En hij mag dat niet doen. Waarom? Omdat de Torah is boven alles. Kijk, daar zijn altijd mensen, vind je mensen, die de gewoon met handen en voeten kunnen doen. Maar jij moet zitten in de Torah. Hier. Zo is het ook hoger, hoger, hoger. Het is niet dat het iets... Maar men wil dat niet. En met alles wat zij doen, met, wen, met, wat, met wat doen, met... Al die voorschriften die men leert. En de Torah zoals men dat leert. Alles blijft alleen hier. Alleen in, de, in het leerhuis wat ze leren. Daar blijft het. Uh, en gaat niet. Want kijk. Vroeger misschien zou dat een beetje door, komen, door kunnen komen. Want daar vroeger hadden ze die. gewoon Leerden ze gewoon in zo'n huisje. Zo waarbij dat met een. De dak, de dak was niet van beton. Maar nu, de dak is van beton, dan kan het niet doorheen komen. Wat ze leren, de beton is, is nu veel sterker de kracht heeft dan het geest, dat wat ze leren kan niet doorheen komen. Daar hebben de kabbala voor nodig. Voor kabbala, of je beton legt of je een dak heeft van wat je wat, je, wat, je, wat er ook je mag bedenken. Ja, of als zelfs als je in de, de diepste kelders uh, van de Zwitserse uh, banken daar, daar, daar dat leert, hermetisch en van alle honderden meters onder de grond, zelfs dan gaat het boven alles en komt in, het, in, het geest, in de geestelijke ruimte uit. Dat is wat we leren. Dat brengt leven. ja ik nog even maken? alles is praktisch wat wij leren is ja, alleen maar praktisch van de alleen, alleen in drie, drie we woorden werken met dus drie, drie woorden drie, drie woorden, drie wat woorden. Drie. Ja, je moet het leren je weet het je heeft geen belichaming ja hoe kan ik ermee stijgen kijk je zot heeft geen belichaming dus we hebben geleerd nu, hij heeft geen belichaming betekent die heeft geen bed kibool, zoals je zegt. Geen plaats voor het ontvangen. Heel goed. Dus soort heeft het niet. Maar hoe leren we dat? Dat aan de soort wordt de Malchut. Hoe moeten we dat doen? Eerst moeten we Malchut maken tot nul. Ja, tot, tot een stadium nul. Dus als punt. Dus dat als het ware aanleunen van de plaats van de mal goed. Maar goed hebben we niet zelf. Maar dat Jezot heeft je zelf. En hij bestaat nog aan het er je dus het kroontje van je Dat is lager. Dat kan je ook leren van die besserie, gezegd, van mijn vlees zie ik dan. Hoe dat zit in het geestelijk Dat kroontje is lager dan dan de, dan de, dan je zo'n lid zelf. Dat yeah? kan je dan zien dat het lager is. Dus dat is dan, betekent, lagere, afferent je dat is dan de plaats waar, de plaats van wat uh, wat maakt in vorm van uh, begrenzing. Het is niet, het is niet, het is van het derde stadium, maar het is dat, kijk, moet je zo zien, Je Jezot heeft inderdaad geen reservoir, maar er bestaat zo iets, wij We weten dat er oh, boven in de Het is mal de mal goed. Zij doet niets, maar wel schijnen van haar, de kracht van haar, via de gewora, via de toch wel komt overal naartoe. En zorg daarvoor van de Mahoed de Mahoed. Want de Mahoed de Mahoed is eigenlijk de ontvangster van alles. Dat zorgt er daarvoor, want zij staat nu boven alles. Dat zij zorgt ook daarvoor dat er een zekere opwarming bestaat in, in de jezod. Hoe we zullen dat leren? dus de, ja, kijk, begrijp ja, je? ja, oké, okay, maar ik kan niet dus, eigenlijk. dus ook de Jezot heeft dan, de jesot heeft een zekere opwarming een soort van die malgoed de mal is dat, dat is ook een vorm een van, van begrenzing eh? het is niet de malgoed maar omdat het geen malgoed is, dat is wat hoe heet die jesot, heet miftige, de sleutel Daarom kan die juist opstegen. Juist daarom kan die dat opstegen. Niet omdat die niet, niet, niet behuizing heeft. Juist omdat die geen behuizing heeft, kan die dan opstegen. Ja, die kan opstegen, die kan opstegen. Je soort kan altijd opstegen. Dankzij je soort. Je soort kan overal via de middelste leen opstegen tot de daad. En dan weer van één trap treden weer naar een andere trap treden. Alleen via de Yesod hebben we alle correcties verlopen via de je zod is bij ons als mal goed. In plaats van een goed, hebben we Yesod. Dus wij werken eigenlijk net zo, let op, wij wer, let op hoe dat, het is, is alleen na te denken. Jij moet het verbanden leggen, dan zal je dat zien. We hebben nu geleerd dat wat is de Arihantin? Wat is de naam van de Arihantin? Jutkeewaf. Mm. Maar hij, de onderste hij van de naam van de van de and pin is boven hem. Dus het is afgesloten en hij heeft alleen maar negens verrot. Dat is alles, alle let op, van de atijut, vanaf de atijut, alles heeft alleen maar negens verrot. En de aterity, zo. Is de tiende sfera is, is als, als Malchut. Dat is dat Malchut van de tweede tzimtzum. Oké? Okay? Maar eigenlijk, tiens, negen sferot. Vanaf de Absolute, iedereen begrijpt vanaf de Arihampin, we hebben alleen maar Jut Kei Algemeen, elke partof heet alleen Jut Natuurlijk, Jut Kei hey, ook natuurlijk. Maar dan, Malchut wordt alleen maar van de tweede tzimtzum. Dus alleen maar Ateret Yesud. Dat hij alleen maar liefde gaat. En niet meer de ware, maar goed, de ontvangster wel. Dus het ontvangen wordt alleen maar in de jesot. In de ateret jesot wordt het ontvangen. Maar hoeveel, wat is dat ook, hoe kan je dat ontvangen van de ateret jesot? Alleen, alleen, ja, jawel, die ontvangt in de ateret jesot, omwille van het geven aan de mal goed. Dus om we willen te van het geven naar een volgende partsoef. De volgende partsoef is al... Ja, duidelijk. Een jesot bestaat van een bepaalde traptreden. Dan jesot en ateret jesot. Die, let ook goed wat ik zeg. Vanaf de ari gaan En en de ateret jesot vormen die, dat paar. Mannelijk en vrouwelijk. Hoor je wat ik zeg? Dus jesot is het mannelijke, is echte soort, en de atheritische soort is als vrouwelijke, dus hij geeft aan de atheritische soort, natuurlijk is het niet de ware, mal goed. Tot de gemar is er geen waar, het de ware mal goed, maar goed. Maar het is dan alleen maar de alleen maar derde stadium. Het derde stadium heeft natuurlijk een zekere vergroving, ja of niet? Vergroving is er wel. Ja of niet? Maar de ontvangster, de ware ontvangster is alleen maar de malgoed. Er is wel vergroving, maar geen kilim. Geen kilim, maar wel. Kijk, als er, let op. Altijd is er, als er atherit jesot grover is dan de jesot. Dan de ateret, dan betekent dat jesot kan geven aan de atherit jesot. Dan is iets wat vergroofd is, grover is, naar licht, dan de hogere dan de, de hogere, dan de jesot, is ten aanzien van de jesot, is al ontvanger. Het is niet echte ontvanger, het is niet klie, echte klie van ontvangst, zoals maar goed is, maar het is wel een vorm van ontvangen, dan heeft elke. Dus in elke nu gedurende 6000 jaar, is er wel geven, elke, traptreden geeft, Jezod geeft aan de ateret Jezod, en dan Jezod is als mannelijke geeft madde, aan de ateret Jezod, die als vrouwelijke is, is ontvangt, ontvangt. Dat is ook, leren we dat ook in de Torah, van wie? Jezod is Yosef en de ateret Jezod is Benjamin. Hij, dat, dat is die twee, waar we ook... deze mannelijke en deze mannelijke eigenlijk, maar maar Benjamin is het vrouwelijke van de zoon, als het ware. Dus de tweede is zoon. Herinner je nog dat toen ze kwamen, toen ze die al die broeders namen ook Benjamin mee, om dat de onderkoning From Egypt, the uh, the Yisod, uh, the wait, the, the Joseph, remember? Was under the king from Egypt. I say, name of the Benjamin, name. I mean, uh, they brought the Benjamin, Benjamin, and they came there in the villa to eat by Yosef by Joseph. What have they? What have they? Uh, How have they that, uh, uh, geplaatst uh, die al die broeders. Zo so was de Sfirot staan. Maar tegenover zichzelf plaatste hij Binyan. En aan Binyamin heeft hij vijf maal meer gegeven dan alle anderen. En dat moet je zelf weten. Waarom vijf maal meer dan alle anderen? Elke andere kreeg alleen maar één geset. Ja, al die broeders. Eén lichtje. Maar hij, hij gaf aan Benjamin als Atheret Jesod als nukwa eigenlijk, gaf die vijf maal, dus vijf Chassadim, net als Jezot geeft aan de nukwa Alle vijf, ja, alle vijf Chassadim. Zo heeft hij ook, of Gvorot noemen we dat wel, maar in dit geval is het dus maar dan zijn linkerkant, want uh, Jesod heeft aan de rechterkant, Chassadim aan de linkerkant... Gvorod. Ten aanzien van... Yesod is het alleen, alleen, alleen, alleen maar... Chassadim. Maar ten aanzien... Van de Noekwijd is... linkerkant van hem is... Gvorod. Dat is wat hij gaf aan... aan Binyan. Dus vijfmaal meer. Dus hij gaf hem omdat... hij tegenligger van hem. Dat is wat betreft... hoe... gedurende de, zesduizend jaar... hoe de ontvangst is er. En natuurlijk kan je zeggen... Ja, maar dat is niet de ware ontvangst. Ja, omdat, waarom, wat is het ontvangst? Hoe wordt het nu ontvangen, al gedurende de 6000 jaar? Alleen om omwille van het geven, want je is, behoort tot de sfera, ja. zerampien. En zerampien is, de eigenschap van zerampien is geven. Dus als, ze, als je zot geeft aan de alterde je dat betekent dat je geeft omwille van het geven. Omdat dat er het zout is toch ook behoort tot de zout. Dus eigenlijk is het geven omwille van het geven. Dat is het wat wij doen ook gedurende zesduizend jaar. Kan niet anders. Dat was hem voor deze keer.